Herman Vriend met het NOS Journaal. D66-leider Alexander Pechtold wil maken met de SGP. Als er een akkoord is met de SGP, dan moet dat openbaar worden gemaakt, vindt Pechtold. Premier Rutte zegt dat de VVD geen afspraak heeft gemaakt met de SGP. De regeringscoalitie heeft de SGP in de Eerste Kamer nodig om aan een meerderheid te komen. Maar op het congres van de SGP-jongerenorganisatie zei Rutte gisteren dat hij blij is dat voor de SP geld afspraak is afspraak. Pechtold wil nu dinsdag in de Tweede Kamer van de premier weten of hij wel of niet echte afspraken met de SGP heeft gemaakt. Topman Peter Wenning van chipmachinefabrikant ASML waarschuwt dat het fundamenteel onderzoek in Nederland in het gedrang komt. In Buitenhof zei hij dat het kabinet voorzichtig moet zijn met bezuinigingen op dat gebied, omdat dan de pijler onder de toekomstige economische groei wordt weggehaald. Door te veel en te snel te bezuinigen kan Nederland volgens de ASML-topman een negatieve bezuinigingsspiraal terechtkomen... waar ook het fundamenteel onderzoek de dupe van kan worden. In Vaals zijn gisteravond zo'n 50 mensen verwijderd uit een sporthalt... zijn supporters van een zaalvoetbalclub uit Maastricht die met glazen gooiden en vuurwerk afstaken. De wedstrijd werd gestaakt en de supporters werden naar de supportersbus gedirigeerd door de politie. Niemand is opgepakt. Het is wielrenner Liewe westra niet gelukt de koers Parijs nice te winnen. In de afsluitende tijdrit bleef hij net achter de Britse koploper Bradley Wiggins. In het eindklassement kwam Westra acht seconden tekort op Wiggins. Het weer, het blijft vandaag droog. Maximum temperatuur 13 graden. Ook morgen veel wolken en vrij zacht. Middeltemperatuur dan ruim 10 graden. Na maandag blijft het droog en is er steeds meer ruimte voor de zon. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu zondag in Kennemerland in No fighting. We got the No fighting. Up. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make up her head, to speak Spanish. She se llama and Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk my that, you make a woman go mad So be wise and keep on reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hopes don't lie, and I'm starting to feel it's right All well, the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy Body, and everything so unexpected, the way you write and left it So you could keep on taking it never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Oh, don't you see, baby, I see it's perfect If oh. I know I'm on tonight, yeah. my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All oh, the attraction, the tension Don't you see, baby, she this is perfection oh, Boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing Just seem to have a plan I will, I'm so restrained Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't so you no What? I feel sexy, I am at fantasy. A refugee like me back with the Fuji's from a third world country. I uh go -huh. back like when pop carry crates for Humpty Hump. We lead a whole club, dizzy. Why the CIA? Why I watch the so Colombians and Haitians? I ain't I guilty of some musical transactions. No more do we snatch rope. Refugees run the seas Cause we on our own boat. Bo -bo. I'm on tonight. My hips don't lie. And I'm starting to feel you boy. And when let's go, real slow, baby, like this is perfect. Oh, you know The attraction, attention, baby like this is perfection dat was Shakira, no, te van samen van. met Wyclef Shaw en Hipsdolai. Welkom bij derde en laatste uur van Zondag in Kermeland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En in het derde uur hebben we nog heel wat onderwerpen voor je. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar de Salvoetse Radio. Wat gaan we allemaal doen in dit uur, Robert-Jan? Uh, uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Feest. Of zij, moet ik zeggen. Zij luistert naar de naam Faith. Kwart voor vijf het gedicht van de dag. Jazeker. Ja, ja. En er staat een Engels gedicht. En het heet Don't Cry Anymore. Dus pas niet bij dit weer. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Goed, uh, we gaan natuurlijk naar de tussenstanders CQ Eind uh, Uitslagen van de Eredivisie Voetbal. We hebben nog uh, wat Formule 1 nieuws, uh, links en rechts, want het Formule 1 seizoen begint volgende week uh, ook weer. Dus uh, genoeg reden om ook uh, het komende uur te blijven luisteren met natuurlijk zomerse muziek. En we hebben Misha Tello. Felicia, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. No um sábado na mala.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 Na de A galera começou a dançar E passou a menina mais linda de coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me Naar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego dele. Elise, Elisa, assim Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger In Moerberg willen wonen Na het eten een partijtje voetbal In de tuin dat is langs de len. En in december met de hele buurt op jacht Op kerstbouw met razen. Op aljaarsavond fik je stoken Voor al die auto-banden ook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die alweer de Adel willen kijken. In het zuiderpark de lange zee, de warme worst, supporters om je heen. Lekker kankeren op Tayou de van der Burg en die lange van via ja, nee. Want bij elke lage bal, dat dook die enkel de steen vast Oh, oh, Den Haag, mooie stad. De Danny. de schilderswerk, de lange poten en het plan Oude Haag, ik zou met niemand willen rally Met mij gaat rally, als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje hier willen stappen M'n boeg een werfie halen en daarna dansen in de marathon En afloop op het zijn plan, een kie gaan hoppen De dag daarna een op dus na schijven dingen, lekker bakken in de zon M'n poten en een plan Oh oh Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen Meteen gaan huilen, als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje, ach wat leg ik toch te dromen Den Haag is door de jaren zo veranderd van mij of uit vlug, joh. Dat nieuw Babylon moest dat dat trouwens eigenlijk dan wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de ververberg dus net van nooit weer terugheen. oh den Haag mooie stad achter de Denny De schilders weg de lange poot. Meteen gaan Hully, als ik Dat geen, geen hagennees Zo zijn. Lekker in. Meteen aan Hully, als ik de geen hagennees zal zijn. Dat was uh, Harry Klokkenstein op de Zalvoortse de Radio. Aan Hally, ja, op de Zalvoortse Radio. Ik geen en dan Ado Den Haag. Ja, Ado Den Haag heeft uh, gisteren trouwens uh, gevoetbald. Ze voetbalden tegen Herakles Almelo eindstand van die wedstrijd nu. Tegen 2, dus een mooie winst dus voor uh, ADO Den Haag. Vandaar even OO Den Haag. Ja, en nou even twee berichten uit de Formule 1. Want die staat op het punt om weer te beginnen volgend weekend. Want mogelijk gaan de ik van Barcelona en Valencia elkaar in vanaf 2013 afwisselen als organisator van een Formule 1 race. Volgens de hoogste Formule 1 baas Bernie Ecclestone zijn de Spaanse circuits daar het in principe over eens. De economische crisis heeft Spanje zwaar getroffen en zet het financieel, onderste boven van de, on, uh, zet het financieel ondersteunen van de autoraces onder druk. Dit kan een goede oplossing zijn voor de problemen, aldus Ecclestone. Dit jaar bezoekt de Formule 1 nog gewoon twee keer Spanje. Op 13 mei is de Grand Prix van Spanje op het circuit van Montemelo uh, van Barcelona. En op 24 juni is het de Grand Prix van Europa op het Stratense. Van Valencia. En ook volgens Formule 1 baas Eckelstone gelooft hij gelooft dat, dat de Duitse autocoureur Sebastian Vettel alle records van zijn gelouden landgenoot Michael Schumacher kan breken. Sebastian is nog maar 24 jaar, hij heeft nog veel potentie. Ik denk dat hij alle records van Schumacher kan verbeteren, aldus Eckelstone in een interview met de Duitse Spiegel. Vettel won afgelopen seizoen voor de tweede keer op rij zijn wereldtitel in de Red Bull. Hij geldt ook dit jaar weer als de grote favoriet. Schumacher werd zevenmaal kampioen en won 91 Grand Prix. Dat zijn er 70 meer dan Vettel op zijn erenlijst heeft staan. Schumacher startte 68 keer van pole position. Vettel staat nu op 30. Maar Sebastian Vettel heeft alles, het talent, de werklust en het zit goed in zijn hoofd. En niet te vergeten, hij heeft niets te verliezen al dus Nou, we gaan het volgende week meemaken of hij inderdaad uh, weer uh, die, uh, weer zo in vorm is hè? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Get Op de zondagmiddag bij Zondag, in we hem al, hoe dan het? En dan wordt het uh, acht minuten voor half vijf, ze werken om half vijf hebben We hebben het dier van de week, maar eerst nog even wat ander sportnieuws. Ja, en dat betreft uh, nou, Nederlands uh, sportnieuws, uh, autosportnieuws Want Dennis van der Laar gaat in de Formule 3 Cup rijden uh, Plaatsgenoot Dennis van der Laar, 18 jaar oud Neemt de komende race seizoen deel aan het Dutch Formule 3 kampioenschap Onder het motto Discovering Formula 3 de door Discovery Channel gesponsorde VWO examenkandidaat rijdt opnieuw voor het team van Van Amersfoort Racing. In twee jaar tijd heeft Dennis zich ontwikkeld van de Suzuki Swift Cup via de formule Renault naar de koningsklasse voor de junior coureurs de F3. Het team van Van Amersfoort Racing heeft een ijzersterke historie in de Duitse klasse. In de afgelopen vijf seizoenen werd het team drie maal tot kampioen gekroond. Nagenoeg alle Nederlandse topcoureurs groeiden op bij Frits Van Amersfoort. Vorig jaar hebben we Dennis leren kennen en ontdekten meteen zijn drive om een goed coureur te worden. Aan het eind van zijn eerste single-seater seizoen in de Formule Renault 2.0... ...kreeg hij de gelegenheid een Formule 3 auto te testen. En verbaasde Vriend en vijand door meteen snelle tijden te klokken. Maar bovenal door te laten zien controle over zijn auto te hebben. Al dus Frits van Amersfoort. Het seizoen voor Dennis van der Laar begint op 5 mei... ...tijdens het ADAC Master Weekend. Uiteraard op het circuitpark Zandvoort. En we gaan nog even naar de Divisie De wedstrijden die om half drie begonnen zijn en inmiddels gespeeld zijn. Dat is... Uh... NEC tegen FC Twente. Eindstand daar 3 tegen 1. Dan Feyenoord tegen FC Utrecht. 1-1 werd het al daar. Dan was er om half 1 ook nog een wedstrijd gestart. Die mogen we ook absoluut niet vergeten natuurlijk. De wedstrijd NAC Breda. PSV eindstand daar 3 tegen 1. En dan Ajax tegen RKC Waalwijk. Daar werd het 3 tegen tegen nul. En zo om half vijf gaat de wedstrijd beginnen. De graafschap tegen AZ. Uiteraard houden jullie ook daarvan nog op de hoogte. Tot aan vijf uur vanmiddag. I'm a ch- de Nashville City Limits. Ja, het is uh, half vijf geweest. Tijd voor het uh, Dier van de Week, Albert Jan. Ja, en over de, dit Dier van de Week kunnen we kort zijn. En, uh, zij luistert naar de naam Faith, deze hond. Ze heeft alleen maar goede eigenschappen. En het is dan ook onbegrijpelijk dat deze lieverd nooit is opgehaald. Ze is gevonden uh, en haar baas heeft haar nooit meer geclaimd. Nu is ze dus op zoek naar iemand die haar in huis en een hart en hard opneemt. Faith is een erg lief, rustig en sociaal en andere honden. Ze loopt eh, ook sociaal met andere honden. Ze loopt keurig aan de riem en ze luistert fantastisch. Omdat ze gevonden is, is het niet bekend of ze alleen kan zijn en of ze in de auto rijden leuk vindt. Maar omdat ze zo'n rustig karakter heeft, zal dat wel niet zo'n probleem geven. Kortom, een hele leuke hond en een lieve beest. Is Veef misschien de ideale huisgenoot voor u? Kom dan eens snel eens bezoeken in het Dierentehuis Kennenwalland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of via internet wwwdierentehuis En volgende week doet het Dierentehuis Kennenwalland mee aan de actie NL doet. 16 vrijwilligers gaan daar bij het Kennen met Dierenthuis zorgen dat de dieren het nog meer naar hun zin krijgen. Dus dat is helemaal mooi. En uiteraard nog veel meer acties trouwens tijdens NL Doet hier in Zandvoort. Zo wordt in het Huis in de Duinen onder meer gespeeld met de, de oudjes. Hè, zeg maar. Ja, hartstikke leuk. Mensen ergen je niet hè, en je kent het allemaal wel. En nog even over het Dierenthuis. Daar zijn de aantal vrijwilligers, dat zit al vol. Daar hoeft niemand meer bij. Dus zit daar helemaal heeft vol. iedereen voor aangemeld. Perfect. Maar 16 stuks. Dus. Wat wil Oh, mooie prestatie, zeker. 5713888 als je meer wilt weten over de dieren die daar te vinden zijn. waren de Temptations en Tweeder, like a lady. En daarmee werd het kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de dag. Je hebt een steen verlegd. In een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier houdt je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier je kiezel met zich mee. Om hem dan, glad en rondgesleten, te laten rusten in de lute van de zee. Je hebt een steen verlegd in een rivier op aarde Nu weet je dat je nooit zal zijn vergeten Je levert de bewijs voor je bestaan Omdat door het verleggen van die ene steen De stroom nooit meer dezelfde weg zou gaan Je hebt een steen verlegd in een rivier op aarde Nu weet je dat je nooit zal zijn vergeten Je levert de bewijs van je bestaan omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer de weg, dezelfde weg zou gaan. Je hoort het gedicht van de dag bij CFM. Elke zaterdagmiddag bij Sanford op zaterdag hebben ze rond kwart voor vijf het gedicht van de week. Neem je ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. En stuur jouw gedicht naar redactie.cfmsandvoort.nl redactie sandvoortnl You're self little girl Pick yourself up, don't blame the world So you screwed up You're gonna be okay Now call your boyfriend and apologize You pushed him pretty far away last night He really loves you You just don't always love yourself Side, you lucked out. Finally, and all this time. Oh. Maria Mena en All This Time. Ja, moet ik je bijna twee weken gaan missen. Oh, oh. oh jee. Wat een tragiek. Maar ja, volgende week Louis van der Meijen, bij uh, Sandvoet op Zaterdag. Dus. Ja. ja. <laughs> een gastoptreden. Een gastoptreden. Nou, dankjewel, Albert Jan, voor deze plaats. Graag gedaan. Hier is Jasmit en Vrienden voor het Leven. Komt erachter of laat. Een goede vriend, een beste maat, Je hebt ze nodig in het goede en het waar. Want de weg van het bestaan is ons helemaal aan de I'm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 night on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without a little one to spend. But how. hè? en weer een douje Helaas, helaas. The Monkey Story en Daydream Believer. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma, Albert Jan. Ja, ja, het is weer voorbij gevlogen. Het zit er weer op. En het laatste kwartier was even lekker. Hè? Het zit er weer op. Heerlijk, hè, zo. Ja, dat was even weer uh, top. Maar je hebt maar één weekend hoef je me maar te missen, hoor. Dus, uh, ja, dat is, waar, dat is waar. Die week erop ben ik er al. En hebben we gelijk een live-uitzending, hè? Meteen uh, live op locatie. Ja. Bij uh, Café 4 aan de Halterstraat. Bij de 30 van Zandvoort. Daar zijn we weer helemaal live aanwezig tussen 2 en 5 met Zandvoort op zaterdag. Dus Rob, binnen 14 dagen zien we elkaar weer. Luisteraars, ik hoop dat u ook een leuk programma heeft gehad. En tot over twee weken wat betreft Albert-Jan. En ik ben er volgende week weer. En volgende week gastoptreden van Louis van der Meij. Louis van der Meij. Zalvoort op zaterdag. Graag tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Oh, wat doe je nou? Dat was een verkeerde. Bedankt voor het luisteren. Ach, welke hadden we nou Dicht van de week was dat. Oh, deze. nee, dat is ook de verkeerde denk ik. Nee nee, dit nee, is Nee, dit is a really thing's just make you swear and curse. When you're on last give a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 Look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd. And that's the final word. You must always face the curtain. Tot zover. Het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5.